Verzekeraar Egon heeft 1 miljoen euro gereserveerd voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Een akkoord daarover werd in 2006 gesloten. De kerk moest toen 43.000 euro betalen aan een misbruikmeisje en wilde daarvoor de WA-verzekering aanspreken. Egon vond dat niet terecht omdat het om een misdrijf ging. Om de slachtoffers niet de dupe te laten worden besloot Egon toen om wel een bedrag voor dit soort zaken opzij te zetten. Het ministerie van Economische Zaken heeft een krediet van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een nieuw Fokker vliegtuig. Fokker ging 14 jaar geleden failliet, maar investeringsmaatschappij NG Aircraft van Rozen Jacobson wil nu een vliegtuig bouwen op basis van de oude Fokker 100. NG Aircraft is al anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen en denkt dat het eerste vliegtuig over vijf jaar klaar kan zijn. In IJsland zijn de stemlokalen open voor het referendum over de ISAFE te goeden. De IJslanders stemmen over het terugbetalen van 3,8 miljard aan Nederland en Groot-Brittannië. Uit peilingen blijkt dat driekwart van de IJslanders zal tegenstemmen. Ze vinden het onrechtvaardig dat ze moeten opdraaien voor het wangedrag van banken. Als het akkoord wordt afgewezen wordt het voor IJsland lastig om bij het IMF leningen te krijgen en aansluiting te vinden bij de Europese Unie. Het stemmen met het rood potlood bij de gemeenteraadsverkiezingen... is buitengewoon onpraktisch gebleken. Dat vindt burgemeester Snijders van Aarlem. Hij is voorzitter van het genootschap van burgemeesters... en hij wil dat de terugkeer van de stemcomputers wordt bekeken. Het kabinet verbod de machines in 2007... omdat die niet voldoende beveiligd zouden zijn. In voormalig kamp Amersfoort hebben negen families van oorlogsslachtoffers... persoonlijke bezittingen teruggekregen. De slachtoffers waren ooit gevangen in het kamp... Een stichting ijvert voor teruggave van hun eigendommen aan hun familie. Vandaag werd onder meer een portemonnee en een nog werkend horloge overhandigd. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met een temperatuur van 0 tot 3 graden. Al voelt het kouder aan door de matige noordoostenwind. Morgen ook fris met 1 tot 4 graden in periode met zon. Dit was het NOS-journaal.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 Save my heart Cause you don't love me no more Every time I call you On the phone Some family tells me that Ik begin zo op jouw zonnige zaterdagmiddag met Joe Cocker. Unchange my heart. Dag 65 in 2010, nog 300 dagen te gaan. Dat maakt het al zaterdag 6 maart en ondertussen is het week 9 alweer. We gaan vandaag weer net zoals gewoonlijk even kijken wat in het geschiedenis in het verleden is gebeurd op 6 maart. Uh, we gaan kijken wie er allemaal jarig zijn. En we gaan weer even een uh, kijk wat Albert Jan heeft meegenomen. Een LP draaien. Eerst gaan we luisteren naar een stukje muziek van cartoons. AC crazy. Toen hoorde je met Easy e Weazy. En dit is natuurlijk Carolina van... Uh, moet ik even spieken hoor. Shaggy, dat was... Hem, ik wist het even niet meer. Maar dat is niet echt. We gaan even kijken wie er allemaal geboren is op 6 maart. Dus wie vandaag jarig zijn. Marian Tieme 1972 is geboren. Nederlands Politica, 38 jaar. Partij voor de Dieren, Rob. Uh, Thomas Akda, Nederlands muzikant en acteur is vandaag 43 jaar geworden en daardoor ga ik zo direct ook een mooi nummer draaien van Akda en dan weet ik, heel toepasselijk. passelijk Minuus Jorissen, 46 jaar en René Miel, Nederlands filmpresentator, 51 jaar Jim van der Wouden, Nederlands acteur, 62 en Gerard Cox, Nederlands kleinkunstenaar is alweer 70 jaar geworden vandaag Bram uh, Stemmerdink 1936 is geboren Nederlands PVDA-politicus 74 jaar En Gijs van der Wiel uh, Nederlands directeur Rijksvoorlichtingsdienst Die zou vandaag jaar zijn, die is in 1918 geboren Maar hij is helaas overleden Op zondag 29 juli 2001 Nou ja, er zijn vandaag Niet alleen mensen jarig, maar ook mensen overleden Natuurlijk Nederlands cabaretieren en schrijfster Geboren op vrijdag 13 oktober 1922 en overleden op 1992, dat is Emmy Huff. Nou, we gaan zo direct kijken wat er allemaal gebeurd is in het verleden op 6 maart. De bioscoop top 10 gaat nog voorbij komen. En ik hoop dat Albert John weer een paar mooie platen meeneemt. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze dus ik me op en ramt me keihard onderaan.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 I'll say it one time.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 to be press met I Would Stay, kapitein deel 2 van Actane Munich, en intussen heb ik er nog een gedraaid, maar die ben ik even kwijt. Er uh, staat niet meer in mijn scherm, dat, uh, dat kan gebeuren, dat is allemaal niet erg, dat heb je met die computers van tegenwoordig. He, techniek staat voor niks aan, man. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 6 maart in het verleden, want bij de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 6 maart 2002 wint Pim Fortuyn in Rotterdam 17 zetels. Nou, als vergeet wilden ze natuurlijk ook goed bezig nu. Nou ja. Prins Willem-Alexander verwijst de pers op dinsdag 6 maart 2001 in New York naar een openbare uh, bron in het Argentijnse dagblad La Nation. Het blijkt een ingezonden brief van ex-dictator Videla te zijn. En op maandag 6 maart 1995 neemt de ing Bank de Britse Beringsbank over. Het computervirus Michelangelo zorgt op vrijdag 6 maart 1992 voor veel minder schade dan werd gevreesd. En kort na het verlaten van de haven van Zeebrug in België op vrijdag 6 maart 1987 slaat de veerboot Harold of Free Enterprise om. 188 van de 553 mensen vinden de dood. Jolanda nou, had er bijna op gezeten met de huwelijksnacht, uh, zei ze, of tenminste met de honeymoon. Uh, wil je wat nee, zeggen? Nee, ik, uh, toen, ik ging pas op 7 mei trouwen en oh. toen zagen we dus dat uh, die boot daar nog steeds lag, want ze konden hem niet even wegslepen. Hij zat uh, te ondiep water. Konden ze niet even een beetje de lucht eronder pompen of zo? Ja, ik heb geen idee, maar het was een enorm schip. <laughs> en ik weet nog wel dat, uh, dat ze, toen had je ook gelijk allemaal van die flauwe mopjes erover, net als nu met Sven Kramer, weet je wel. Ja, met dat hij de binnenbaan pakt. Ja. Dat de, de onnodig links rijdt, dat hij ja, daar een van, boete voor uh, heeft gehad enzo. Ja, er is een, een verkeerde wissel genomen en een uh, vertraging van vier. Ja. ja. Nee, met die helft of free enterprise zeiden ze dat er iemand dan heel goedkoop geboden had om hem weg te slepen. Want de hele binnenkant die was toch al afgekrapt. Dus er ze dus niks meer aan te doen, maar het was wel treurig. Ja, dat was zeker treurig. 1987. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Toen was ik twee jaar oud. Dus. Ja, dan had je nog een luiertje om. Dan had ik zeker weten nog een luier om. Uh, ja, nou ja. dat heb ik binnenkort ook weer om. Als ik een jaartje of tachtig ben. <laughs> maar... Ja, dat, ja vooral, vooral zo doorgaan. <laughs> <laughs> nou, we gaan even kijken wat er nog meer gebeurd is op 6 maart. Want op donderdag 6 maart 1980 wordt de schrijfster Marguerite Joerknar Hoe je het ook zegt? Als eerste vrouw lid van de Academie Française. En op woensdag 6 maart 1957 wordt de Britse kolonie Goudkust in West-Afrika onafhankelijk als Ghana. Ook gebeurd op 6 maart is dat er een zware storm aan de Zeeuwse kust leidde op dinsdag 6 maart 1906 En dat leidde tot dijkdoorbraken waarbij Vlissingen onder water kwam te staan Nou, dat zijn allemaal mooie weetjes van de vroeger, van het verleden Maar als ik zo naar buiten kijk, dan, uh, ja, Jolande zit in de studio en dan krijg je dat, mooi weer, buiten, gaat ze muziek pluggen Nou, daar gaan we even naar luisteren ja, dit is het liedje Girls van Moments and Whatnots, maar het is eigenlijk meer een mannenplaatje van dames, uh, trek je leuke korte rokje maar weer aan. <laughs>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 the Englishman and Joker Care. Yeah. Albert-Jan heeft weer een mooie versie meegenomen van Joe Cocker de Honky Tonky Woman Albert-Jan bedankt daarvoor We gaan kijken wat Albert-Jan zodra nog meer hebben meegenomen Maar eerst ga ik hem even een klein bedankje doen Want dan ga ik een nummer draaien die hij ook onwijs leuk vindt Al de liefste Une belle histoire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 Oh, saying shut Al de liefde hoorde je bij mij samen met Paul de Leeuw een warm Een mooi verhaal en het is natuurlijk Van de Man, Van Morrison met een Brown Eyed Girl. We gaan weer even de mooiste krant van Nederland erbij pakken en gaan eens kijken wat voor een gekke berichten we allemaal weer hebben. <coughs> Pardon. Een gouden doodkist met ingebouwd de telefoon. Ja, het kan allemaal niet gek genoeg zijn als je dat bent. Want de Italiaanse uitvaartonderneming Art Funeral Italy biedt wel een hele bijzondere doodkist aan. ...liefhebbers kunnen begraven worden in een 24-karaat gouden kist met ingebouwde telefoon en gps-ontvanger. De gouden kist werd gepresenteerd op de Luxury and Godfair in Ver uh, Verona... ...voor het luttelijke bedrag van maar liefst 280.000 euro. Na de bijzondere postmortem mortem verblijfplaats... ...zou met name bedoeld zijn voor erg rijke mensen met een angst om levend begraven te worden. Of de telefoon met gps-ontvanger ook uh, onder de grond werkt is echter nog niet bekend. Een ander mooi bericht is over een vrouw, want een avondwandeling in het Zuid-Afrikaanse natuurreservaat is jachtopziende Lawrence Munro bijna fataal geworden. De man werd gegrepen door een krokodil terwijl hij aan het pootje baden was. Zijn echtgenote Karen vijf maanden zwanger kon hem uit de mel van het uh, geschutte aanvallen redden. En het echtpaar Munro blies even uit op een rots langs een rivier in een natuurpark ten noorden van Durban. De uh, voeten verfrissen leek hem wel een goed idee. Die mening werd gedeeld door een hongerige nijlkrokodil. Het drie meter lange dier greep Lawrence Munro bij de voeten. Ik probeerde mijn geweer te pakken, maar de krokodil had me al te ver weggetrokken, vertelt Munro. Gelukkig kon mijn vrouw me bij de armen grijpen. en een tijdje droop de aanvaller gelukkig af. Het slachtoffer hield aan de aanval enkele gescheurde pezen in zijn rechtervoet over. Een bescheiden verwonding als je weet welke... Een uh, bescheiden verwonding als je weet welke een bijtkracht een drie meter lange krokodil kan uitoefenen. Geloof me, dat is heel veel. Nou Zedrick, gaan we nog een paar andere mooie berichten kijken. We gaan nog naar de bioscoop top 10. Maar we gaan natuurlijk eerst naar muziek toe. En muziek gaan we doen vandaag van Taylor Swift. You belong with me. Ik heb nog Van Vels ook klaarstaan. On the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. Cause she doesn't get your humor.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 Don't. Care. Van Vel zeggen: ik, ik zat heel veel te twijfelen met Rise, hoorde je? En de woord Taylor Swift: You Belong With Me. Nou, we gaan er bijna tegen de klok van 1 uur aan. Dat betekent dat jouw zaterdag, jouw zonnige zaterdagmiddag, het eerste uur er bijna op zit. We gaan even kijken naar het weerbericht de komende uur. Want vandaag zijn er flinke perioden met zon, maar het is wel koud. Het wordt 3 graden. En ik weet niet wat Albert Jan nou er weer in heeft gezet. Eve of Destruction.